Mariette Krol met het NOS-journaal. Op het station van Venlo heeft de Marachaussee voor de vierde keer een mensensmokkelaar aangehouden. Volgens één Limburg smokkelde een Nederlander van 35, gisteravond twee mannen en twee kinderen uit Syrië het land binnen. De vier kwamen per trein uit Duitsland. De Marachaussee controleert sinds een maand intensiever op mensensmokkel. De celstraf van de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius wordt omgezet in huisarrest en daarom mag hij dinsdag voorwaardelijk naar huis melden, Zuid-Afrikaanse media. Een jaar geleden werd de gehandicapte atleet veroordeeld tot vijf jaar cel voor de moord op zijn vriendin. Hij schoot in zijn huis dwars door de deur van het toilet omdat hij dacht dat er een inbreker zat. De antifraudeorganisatie van de Europese Unie heeft een van zijn eigen toezichthouders beschuldigd van fraude. De Belg declareerde vorig jaar twee keer zoveel als zijn collega's. Onduidelijk is waarom. De Raad van Toezicht telt vijf leden die hun werk vrijwillig doen... maar ze mogen wel per vergadering 1000 euro vergoeding rekenen. De Belg declareerde ruim 55.000 euro. Mede door die hoge declaraties is het jaarbudget overschreden. De Belg zegt zelf dat hij teleurgesteld is over het wantrouwen. Een Turkse nationalist die de Armeense genocide betitelde als internationale leugen is vrijgesproken door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De man was in Zwitserland door verschillende rechters veroordeeld... omdat het in dat land verboden is volkenmoord... of andere misdaden tegen de menselijkheid te ontkennen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Zwitserland... de vrijheid van meningsuiting van de Turk niet heeft gerespecteerd. Het weer bewolkt en vanuit het oosten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vanmiddag 5 tot 11 graden, ook morgen bewolkt en opnieuw regen... Het wordt dan 6 tot 11 graden. In het weekend droger. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke avondspits en dat heeft te maken met het slechte weer. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 is het gewoon druk van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeer en de afrit Buntschoten, 13 kilometer. Op de A10, de ring van Amsterdam, een file van 3 kilometer bij knooppunt in Nieuwe Meer door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. A4, Den Haag-Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer, 6 kilometer, daar staat een auto in brand en er zijn drie rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem 9 kilometer tussen Maarsbergen en Oosterbeek. Dat levert ook ongeveer 20 minuten op onthoud op. A15 Europoort-Gorkum tussen Rotterdam, IJsselmonden en Sliedrecht 16 kilometer. A16 Rotterdam-Breda tussen Knopend Ridderkerk en Klaverpolder 11. A27 Almere-Gorkum tussen Knopend Eemnes en Knopend Rijnsweert 16 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij Den Dolder 2 kilometer.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 Van romantische komedie tot musical tot tranentrekker. Laat je dus verrassen. En deze keer Ja, ik wil. In Ja, ik wil ontmoeten we Roos. Een mooie, leuke, succesvolle vrouw van begin dertig. Steeds als ze begint te dromen van een huwelijk, wordt ze gedumpt. En dan wordt ze ook nog eens uitgenodigd op de bruiloften van haar exen en haar beste vriend. Om zichzelf niet te laten kennen, neemt ze haar jongere stagiair Daan mee naar alle ceremonies. Ze raakt veelvuldig verzeikt in charmante situaties... en valt prompt als een blok voor de charme van een aantrekkelijke arts. Men zegt wel, van een bruiloft komt een bruiloft. Maar is hij de ware Jacob, tegen wie ze wil zeggen, ja, ik wil? Ja, ik wil, is een hartverwarmende rokom van regisseur Kees van Nieuwkerk... die eerder verantwoordelijk was voor pak van mijn hart. De kaarten zijn te koop voor 13,50 per persoon aan de kassa in Circus Zandvoort online of www.cinemacercuszandvoort.nl. En meer informatie, gasthuisplein 5, prijs per persoon is 13,50 zoals ik al vermeld had, inclusief hapje en een drankje. Telefoonnummer is 023 5740 574. En het is s'avonds om half 11 afgelopen.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 Klassiek concert Music All In. Music All In is een gevarieerd sanford met vrouwen van diverse leeftijden en een even gevarieerde repertoire. De naamgeving van het koor verwijst naar de uiteenlopende stijlen waarin gezongen wordt. Van Mozart tot musical, Close Harmony of Vrolijk Nederlandstalig. Van Engelse pop tot Russisch regelieus. Merendeels vierstemmig gezongen. De muzikale leiding is in deskundige handen van dirigente Inger Stali. Met een grote gedrevenheid en aandacht voor de zangtechniek... heeft zij het koor in de afgelopen jaren naar een hoger plan getild. Achter de vleugel vindt u pianist Theo Wijnen. Na een lange en indrukwekkende carrière als pianist van het Amstelhotel in Amsterdam... speelt hij, tot grote wederzijdse vreugde, alweer een aantal jaren bij ons koor. Zondag 18 oktober nemen wij u met groot genoegen mee op reis. Een muzikale reis. Langs landen en talen, stijlen en componisten. Wij wensen u een hele fijne middag en een mooie reis met heel veel luistergenot. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend. Meer informatie, Protestantse Kerk, Potstraat 1. Prijs per persoon is 5 euro en de website is www.classicconcert.nl Het concert begint om 3 uur middags.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 I'm sexty I dance. Steak I'm hard on me. my foot to Go me, so let that the rat dance. the rat that the rat that the rat that the rat the rat that the rat that the rat that the rat that the rat that the rat that Levert het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM, Ik heb dezelfde ogen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 van Muiswinkel, de olieworstelaar. Een try-out in Theater De Luifel in Heemstede. Gespierde cabaret van een theateriale mannetjesputter. Gespierde grappen, raketyperingen en mopperige terzijdes... waarbij enige welgemeende moralisme heel goed past. Na zijn prijswinnende Schretino staat Van Muiswinkel al alleen voor. Maar hij heeft gelukkig zichzelf nog. De olieworstelaar is de moderne mens manvrouwelijk niet te vatten... Glimmend en gezond, maar tot welke prijs? Veelzijdige ZZP'er, zichzelf profilerend, maar met welk recht? Sterk en slim, maar met welk doel? Erik worstelt zichzelf door de 21ste eeuw heen en haalt vermoedelijk de helft nog niet. Zijn nieuwe eeuw is misschien nog wel te vatten, maar jezelf begrijpen, dat is een ander kopje thee. Het theater is al 30 jaar de werkkamer van deze kleine zelfstandige... en zonder daverende lach is zijn zaal niet gevuld. Stil mag het ook zijn, maar wel met z'n allen. De Olieworstelaar. Gespierde cabaret van een theatermannetjesputter... op 16 en 17 oktober in De Ring. Locatie? Theater De Luifel in Heemstede. De theaterlijn is 023-548-3838. Herenweg 96... Inheemsteden. De openingstijden van de kassa maandag tot en met donderdag van 9 tot 4 en vrijdag van 9 tot 12. Je hebt je eigen sleutel in je hout. Hij past op elke deur die gesloten lijkt. Open maar de deur naar je hart, vul de rustwees blij, wees een mens in vrijheid, want die die iedereen... Besef dat, dus dat je kunt gaan en staan, maar niet maar je wapen. er ook geen keer bij stil. Neem het leven even in je ogen. Laat vanaf vandaag de schaduw achter je. Drink het er wel tot je door. Ik niet vanzelf, jij kunt leven in vrijheid, maar niet iedereen. Yeah, but Westkust weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met vanmiddag vanuit het oosten regen. Ook vanavond en morgen overdag is het behoorlijk regenachtig. Het wordt niet warmer dan 7 tot 10 graden. In het weekend valt minder neerslag, maar droog blijft het zeker niet. Het ergste kou raken we kwijt met een zondag 12 graden. Vanochtend was het bewolkt en kil met een graad of 6 in de Randstad... en in het noorden van het land zo'n 3 graden in Limburg... In het oosten kon het licht regenen. Vanmiddag viel ook in de middag van het land regen... en de neerslag breidde zich daarna uit naar het westen. Verder was het zwaar bewolkt met 9, hooguit 10 graden in de kustgebieden... en 5 tot 7 graden in het zuidoosten van het land. Er stond een matige noord tot noordoostenwind. Vanavond zijn er perioden met regen. Komende nacht neemt de neerslag af. Maar echt droog wordt het niet. De minima komen uit tussen de 5 en de 7 graden. Morgen staat ons een grijze dag te wachten. Vooral overdag zijn de perioden met regen. De avond verloopt minder nat. De middagtemperatuur ligt tussen de 7 en de 10 graden. Zaterdag valt er meer ne minder neerslag... maar de zon krijgen we niet of nauwelijks te zien. De middagtemperatuur stijgt naar de 10 en de 11 graden. Zondag zijn we de ergste kou kwijt en wordt het zo'n 12 graden. Tijdelijk kan de zon doorbreken... maar de overgrootste deel van de dag verloopt bewolkt... En daarbij bij de kans op licht gespetter. Na het weekend stijgt de temperatuur vanaf 12 tot 14 graden. Soms schijnt even de zon. Maar er is ook kans op een beetje lichte regen. Ik doe niks en ik doe niks. Ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen. Niks en ik hoor niks, mijn hoofd zit vol met zwaar.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 Live entertainment bij Holland Casino met Jazz in the City. Op zondag 18 oktober. Jazz in the City is een totaal concept bestaande uit een jazzband. Een goede DJ plus een danceband voor een totaalavond met een mooie opbouw. Relaxed beginnen en swingend eindigen. Jazz in the City laat u genieten van muziek. Juist ook doordat er in de pauzes voorafgaand aan het optreden van de band... een DJ zorgt voor groovy en lounge relax achtergrondmuziek. Als de avond erom vraagt, kan de DJ na afloop van het optreden... het evenement swingend en knallend afsluiten met de beste clubhits van dit moment... en de coolste grooves uit het verleden. Ook kan de band de laatste set lekker swingend spelen... zodat er met de band gedanst kan worden... Entreevoorwaarden is een minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. De dresscode is stijlvol en verzorgd. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort. Badhuisplein nummer 7. Prijs per persoon is 5 euro met uitverandering van de favorite cardhoudersorganisatie Holland Casino Zandvoort. De website is www.hollandcasino.nl-zandvoort. En de aanvang is 4 uur middags. Kijk, ze lacht zonder gevoel, een onbereikbaar doel, wordt er toch nog nagedreven.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 Maar daar ligt zij ze bijne. voor de stemmen in haar hoofd, waardoor. Als naar kijk ben ik de weg heel even kwijt. O oh, Laura, een leven vol verdriet. Al haar vrienden lopen bijten, maar voor Laura geldt dat niet. Maar waarom is alles nu voorbij?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 is verlaat, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaats worden gebracht. Ik denk op goede tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet, en zwijgt van wat men hoort en ziet.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 Waarom rijden ze in Groot-Brittannië links? De Britse archeoloog Brian Walters vond in 1998 in de buurt van Swindon... in het zuidwesten van Engeland, een steengroeven uit de Romeinse tijd. Sporen die van de groepen afliepen waren links dieper dan rechts. Dat wijst erop dat de volgeladen wagens die van de groeven vertrokken... aan de linkerkant reden. En dat linksrijden dus de norm was. Er is nooit een sluitende verklaring gevonden... voor het feit dat men in sommige landen links en in andere landen rechts rijdde. Maar waarschijnlijk had het te maken met welke soort wagens er het meest voorkwamen. Bij paardenwagens, waarbij de bestuurder op de bok zat... had hij in zijn linkerhand de teugels en in zijn rechterhand de zweep. Dan was het handig om links te rijden. Zo werd het linksrijden in Engeland een gewoonte... Maar er waren ook wagens waarbij de bestuurder op een paard zat... en dan meestal het paard linksachter. Want zo hield je het beste overzicht en dan reed je rechts. Napoleon voelde in de landen die hij bezette de Franse regels in... waaronder het rechtsrijden. Maar omdat Groot-Brittannië een eiland is... hebben de Britsen weinig last van het gedoe op het continent. Vandaar dat daar en in vele voormalige Britse koloniën... nog steeds links wordt gereden terwijl rechts voor ongeveer twee derde van alle landen de norm is. Zolang ik jou bij mij heb, heb ik de volmaakte te lief. Drink ik uit een pure atelier en slaap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 Toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, ik ga het niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen. Aan het strand wat wandelen, maar nergens heen.